Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël bevestigt dat het een luchtaanval heeft uitgevoerd op een Palestijns vluchtelingenkamp. Het leger was op zoek naar een commandant van Hamas. Volgens de woordvoerder van het leger verstopte die commandant zich tussen de burgers. De directeur van een ziekenhuis zegt dat er tientallen mensen zijn gedood bij de aanval. Het vluchtelingenkamp Tjabalia ligt ten noorden van Gazastad en er wonen tienduizenden mensen. De voorzitter van boerenorganisatie LTO, Sjaak van der Tak, die stopt eind dit jaar. Hij zegt dat de baan zwaar is voor hem en zijn familie, maar hij denkt ook dat het beter is dat er, samen met een nieuw kabinet, ook een nieuwe voorzitter komt. Van der Tak is drie jaar het gezicht en de stem geweest voor boeren en tuinders en hij noemt het een eer. Kadisha Ariep heeft gereageerd op de harde conclusies van het onderzoek naar haar tijd als Kamervoorzitter. Ze noemt die conclusies achterbakse politiek. Maandenlang is er onderzoek gedaan naar Arieb, nadat meerdere ambtenaren anoniem zeiden dat ze zich niet prettig voelden bij haar. Een extern bureau keek naar 17 gevallen en concludeerde dat Arieb bijna elke keer voor een slechte sfeer zorgde. En dan nog een hele aparte first date. Een Amerikaanse man die vroeg een vrouw mee uit voor een paar drankjes. Maar die vrouw bestelde ineens 48 oesters. Ze slurpte ze allemaal naar binnen en maakte er ook een TikTok van. Nou, die man vond dat een beetje too much. Dus hij ging naar de wc en liet haar met de rekening zitten. Ja, die TikTok ging natuurlijk viral. Mensen waren geschokt. Ik weet niet of ik 48 of anything some skittles but the way she was slurping the oysters though you don't just run out on the bill baby ja mensen vragen zich dus eigenlijk af of dat wel kan dat je zoveel oesters gaat eten op je eerste date en uh, ja wie dan eigenlijk de schuldige is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 It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging around with anyone, it's not unusual to see me cry. Oh, I wanna die. It's not unusual to go out and I'm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 Why can't this crazy love be mine? anyone. It's not unusual to be sad with anyone, but if I find that you have changed at it any time, it's not unusual to find out I'm in love with you. Oh, I'm in love with you. I'm in love luisteraars, welkom bij weer een uitzending van ZFM Jazz, een van de uh, langstlopende uh, jazzprogramma's op de Nederlandse radio. Elke zondagochtend live vanuit Zandvoort en vandaag samengesteld en gepresenteerd door Mr. Brightside, Edward Rauhorst. A warm welkom also to our friends. Uh,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 Couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. Saw my reflection in a window and I didn't know my own face. Oh, don't leave me wasting away on the streets of Philadelphia.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 Loose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 ZFM Jazz Jazz. Latin jazz nummertjes uh, achter elkaar. Eerst hoorde je uh, de Braziliaanse meestergitarist Diego Figueiredo, uh, 39 jaar uh, oud, met uh, maar liefst 26 albums achter zijn naam, ook uh, gewerkt met alle grote uit de jazz. En voor zijn laatste album riep hij de hulp in van uh, bijvoorbeeld trompetist Nicolas Petten Die uh, hoorde je in het nummertje minor, uh, wat zeg ik, Cailljote.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 Set of jazz.